Goedenavond, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Oekraïnse stadje Bagmoed dreigt in handen van de Russen te vallen. Er wordt al maanden omgevochten. Volgens president Zelensky wordt het steeds moeilijker voor het Oekraïnse leger om alle Russische aanvallen tegen te houden. Buitenlandredacteur Gimbal Duk sprak met een Oekraïner in Bakhmut. Het is een beroepsmilitair die zit er al geruime tijd. Die zei, heb je wel eens een oorlogsfilm gezien? Nou, denk je dat in en dan honderd keer zo erg. Het is gewoon, alles hier is, is oorlog geworden. Er is niks meer over van die stad. En voor de oorlog woonden er 70.000 mensen in Bagmoed, maar bijna iedereen is gevlucht. Verschillende festivals kopen stikstofrechten van boeren, schrijft de krant NRC. In een gebied mag maar een bepaalde hoeveelheid stikstof worden uitgestoten. Om toch door te kunnen gaan, kopen festivals als Down the Rabbit Hole en Zwarte Cross voor veel geld die rechten op. Dat handelen is niet verboden, maar het is niet altijd goed voor de natuur, want soms komt er daardoor juist meer stikstof de lucht in. En een primeur bij de klassieker Ajax-Feyenoord voor beide vrouwen komen de zaterdag. Daar zijn nu al meer dan 25.000 kaartjes voor verkocht en dat is een record. Nog nooit waren er zoveel fans bij een wedstrijd uit de vrouwen-eredivisie. Het zit er dik in dat het er nog wat meer worden, want de kaartverkoop is nog open. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena. In Os hebben ze onlangs een korfbalveldje aangelegd in een woonwijk. Maar één probleem, ze hadden het ding dwars over een voetbalveldje heen gelegd, waar kinderen uit de buurt al jaren spelen. Het grote probleem is dat de palen aan zijden in de loop van het voetbalveld staan. Dus dat mensen die naar voren gaan en van achter de bal aangespeeld krijgen, die kijken naar achter zich waar die bal blijft. En die zien dan deze paal niet meer staan. En ja, dan we gevolgd als mensen dus gewoon in volle vaart dus tegen deze palen aan gaan lopen. Met de nodige kwetsuren en blessures tot gevolg. Onhandig, dat erkent de gemeente nu dus ook. Ze hebben besloten het nieuwe korfbalveld te verplaatsen. Naast het voetbalveld, want daar was nog gewoon genoeg ruimte. Het weer, weinig bewolking vanavond. Vannacht gaat het overal een paar graden vriezen. Morgen volop zon, bijna geen wolken en een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files wat korter. Op de A5 heb je nog 10 minuten tijdverlies... voor de aansluiting met de A10, richting Amsterdam dus. Er zijn nog twee rijstroken dicht op de A10. Het is vooral druk op de A10 bij Amsterdam... bij de afrit Amsterdam Centrum. Daar heb je ook nog 10 minuten extra reistijd. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... heb je een kleine 10 minuten oponthoud... tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM? ZFM Met nu de herhaling van ZFM Jazz How do you keep the music playing? How do you make it live? Too far suppose Welkom bij ZFM Jazz. Goedemorgen luisteraars. Fijn dat je luistert naar ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag Auko B. Uh, ja, als rode draad door deze uitzending eigenlijk uh, muziek van Michel Legrand en uh, met en door Michel Legrand. En ja, we begonnen natuurlijk met uh, Laura Fiji. Uh, uh, watch what happens when Laura Fiji meets Michel Legrand. Nou, een grote naam natuurlijk. Leuk om daar gedurende de uitzending van diverse artiesten uh, iets te draaien. Uh, nou, verder kwamen we in ieder geval aan bod uit de Nederlandse hoek. Monsieur Dubois, Simon Richter, Rita Hoving, Rita Reis, Cassie and the Pressure Group... Nou, Laura Fidje hebben we al gehoord. En natuurlijk staan er ook een aantal instrumentalisten op de rol. Dus we gaan er een mooie uitzending van maken. De koffie staat hier onder handbereik. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop dat jullie er ook uh, zin in hebben. En ja, het tweede nummertje wat ik op de rol heb gezet, moet ik even kijken. Ik had het wel opgeschreven. Dat is van een heel bekende gitarist, Josco Stefan Trio. Uh, luister en geniet. Bekende melodie, iedereen kan, kent het nummer. Josco uh, Stefan. Thank mm -hmm. you. ...applaus wel verdiend voor Josco Stefan... ...en hij speelt hier samen met Stagel Rosenberg... Ja, Gypsy Jazz, blijft natuurlijk leuk... ...en dit kwam een, van een cd'tje af... ...ik moet even kijken van wanneer dit cd'tje is... ...want die, uh, Josco heeft aardig wat geproduceerd al... ...dit is van de cd Live Guitar Heroes... ...een cd'tje uit 2022... En daar speelt hij met een aantal gasten, allemaal bekende gitaristen, Maar ook met zijn eigen trio heeft hij uh, uh, diverse mooie cd's gemaakt. Er staan ook veel filmpjes van hem op uh, YouTube. Zeker de moeite waard om even te kijken. Ik had al gezegd dat, uh, Phil, uh, dat uh, uh, Michel Legrand eigenlijk uh, iemand was die uh, uh, centraal stond in deze uitzending. En dat doen we nu met een nummertje van Phil Woods en het Michel uh, Legrand Orchestra. Claire de Lune, bekende melodie ook. Klanken kwamen van een cd getiteld image. En uh, Phil Wood speelt natuurlijk de alt-saxofoon. Michel Legrand op piano. Uh, Derek Watkins ja, die speelt trompet op deze CD. Ik zie even de kijkers er staan hele lijst namen. Zie ik nog een bekende tussen staan. Kenny Clark op de drums. Ja, mooie muziek. En dat allemaal van Michel Legrand samen met Phil Voet. Die Legrand heeft met heel veel mensen uh, samen gespeeld. Onder andere ook met Sarah Vaughan. En dat is een leuk nummertje. Dat zal ik even starten. En uh, Summer Me, Winter Me. Seraphone with the Michel Legrand Orchestra. Ze deed jaar 1972. Summer Me, Winter Me. Kissing morning me, evening me And as the world slips far away Star away Forever me with love Wonder me, wander me And by a fire pleasure me peaceful me and in the silence quietly whisper me Clover you, yeah. I'll wrap you up in a ribbon you, a rainbow you. gewoon nog draaien tegenwoordig. Klinkt altijd goed, toch? Uh, dan nou, je speciale aandacht voor een, uh, een, een, een accordeonist. Zijn naam is Marc Bertol Mieu. En ja, een aantal jaren niks van gehoord. Maar onlangs, ik volgens mij 2022, toch weer een cd uitgebracht. En dat is prachtige muziek. Het is een beetje jazz, wereldmuziek. En ja, ik was echt onder de indruk van deze cd. En ik, vandaar dat ik dacht, dat moet ik zeker uh, laten horen ik ga het even opzoeken waar het staat. de cd heet Les Choses de la Vie. cd uit 2022 en ik heb gekozen voor het nummer Have You Heard? Mm -hmm. Dat was Marc Bertomieu en bijzondere muziek. Dit waren opnames die hij in zijn archief terugvond in 2014... op een privéconcert in een groot landgoed in de Poitou-streek. Ik zal even kijken wie er met hem meespeelde tijdens dit concertje. Dat was op piano Giovanni Mirabassi en bassist Laurent Vernaré... Nou, prachtige muziek. En ik zie ook dat er een, uh, in Frankrijk uh, uh, um, over dit juweeltje veel geschreven is. En dat je de uh, redacties van Paris Move en Bayou Blue Radio... de sticker Onmisbaar uh, op de uh, cd geplakt hebben. Ik, ik, nou, ik ben het er wel mee eens. Prachtige muziek, leuk, fris. Je wordt er vrolijk van, zou ik bijna zeggen. Uh, hoor je dat ook van de muziek van Chad Baker? Maar dan in de uitvoering van Amos Lee ik ga eens even kijken of ik die neergezet had. Amosly, uh, but not for me.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 oh alas and also lackaday. although i can't dismiss the memory of her kiss i guess she's not for me I can't dismiss the memory of her kiss. I guess she's not for me. Shit Baker maakte tijdens een korte... Uh, yeah. Vredeleven, een aantal klassiekers en onder andere zijn vocale debuutalbum Chet Baker Sings. Uh, het zou wel eens zijn een hoogtepunt kunnen zijn. Niemand had ooit zo gezongen als hij. Jongensachtig, kristelhelder en met een minimum aan stembuiging. Uh, maar dit is een uitvoering van Amos Lee. Amos Lee die uh, ja, in de tijd van de lockdown uh, toch de muziek van Chet Baker weer kon waarderen. Hij heeft dit in één sessie opgenomen met pianist uh, David Streim. Bassist Madison Rost en drummer Anwar Marshall. Uh, de CD is getiteld My Ideal. De tribute to uh, Chad Baker sings. Leuke muziek, mooie muziek. Uh, de rode draad was Michelle Grant en deze keer samen met Karin Krogh. You must believe in spring. Nou, het uh, belooft een mooie dag te worden. Veel zon. Far behind Beneath the deepest snows The secret of a rose Is merely that it knows You must be leaving spring Just as the tree is sure Its leaves will reappear Emptiness is just the time of year. The frozen mountain breathes of April's melting streams. How crisp, clear it seems. You must believe in spring. And trust it's on its way Just as the sleeping rose Awaits the kiss of May. So in the world of snow Of things that come and go Well, what you think you know You can't be certain of You must believe leaving bring and love the... Trust, it's on its way. Just as a sleeping rose awaits the kiss of May. Karin Kroch was dat en You Must Believe in Spring. Nou, het komt zeker. De zon schijnt al vandaag. Er spelen trouwens heel veel bekende jongens mee op deze mooie uh, cd... van Karin Krog en Michel Legron. Ik zie hieronder staan uh, de bas, elektrische bas... Niels Henning, Ørsted Petersen. Ik zie gitaar, elektrische gitaar Philip Katrien staan. Even in de Kortom, prachtig cd. Heel mooi, de moeite waard. En, en dan kom ik bij iets wat ook wel heel erg leuk is en de moeite waard is... Je had een trombonist, Jimmy Knapper en die speelde vanaf de jaren 60 regelmatig in Nederland. Dus pakte hij in 1979 de kans om met de secte sted... met Nederlandse muzici een album op te nemen. Het verhaal gaat, gaat dat hij door Charles Mingus in 1962... tijdens de ruzie op zijn gezicht is geslagen... waardoor hij nooit meer de oude werd. Echt een goede jazzplaat. Ik zal even kijken wie er meespeelde... En dat zijn natuurlijk geweest uh, tenoorsaxofoon Dick Fennek... Vlugelhoorn uh, Eddie Engels. Uh, pianist Flores Nico uh, Bunink. Uh, Jimmy Knepper. Tel me. Jimmy Knepper. Ik draai niet helemaal, het is een heel lang nummer zie ik. Het is acht minuten, dat gaat niet lukken.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 Want uh, dat uh, gaat hem niet worden nu. Het is uh, mooie klanken. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. En uh, ja, leuk om dit weer eens terug te horen. Zeker met uh, de Nederlanders die hierop meespelen. En dan kom ik bij een zangeres Norma Delores Extreme From Jamestown, Noord-Dakota. Misschien zegt dat jou voldoende. Dan hebben we het natuurlijk over Peggy Lee. En in 2022 is er in het kader uh, daarvan een, uh, deze cd opnieuw uitgebracht. Geremasterd en een aantal bonus tracks aan toegevoegd. Dus het is een heel, heel mooi exemplaar geworden. En uh, ik kies er eentje van uit. Uh, Peggy Lee. Ik dacht dat ik die meegenomen had. Ik moet hem even opzoeken, zie ik. Oh, ik heb hem. Uh, Razor, love me as I am. Dolores Ekstrom Peggy Lee uit Jamestown, North Dakota. Opnieuw uitgebracht. en uh, Leuk, leuk, daar hou ik al van. Wat ook leuk is, dat is muziek van uh, Jill Goldstein. Die, is eigenlijk een, die speelt meerdere instrumenten, onder andere piano, maar ook accordeon. En die heeft ooit een, een, een LP-CD een gemaakt met Bob Minster, een, een tenorsaxofonist. Uh, en uh, dat num die LP heet Longing. En dat staat een grappig nummer op. Two to Tango. Dat is een upbeat duet voor bas Kleidinet en accordeon. Uh, Jill Bob Minster en Jill Goldstein. Ik had al gezegd een uh, accordeonspeler. En uh, ook Jill Goldstein is een uh, leuke accordeonspeler. Uh, Bob Minster. Two to Tango. Oh, uh -huh. Ik vrolijk word, ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat het dat beeld met de café samenhangt. Ik heb geen flauw idee. Ook dit is een uh, leuk cd van Bob Minster en uh, Jill Goldstein. Uh, meer dan de moeite waard. Daarvoor draaide ik een uh, nummer van Peggy Lee van uh, uh, ja, hoe heet dat ook alweer? Norma. Uh, uh, de Lores Ekström. Ja, dat klinkt een beetje Scandinavisch. Peggy Lee had natuurlijk niks uh, Zweeds. Maar uh, ja, oorspronkelijk zal haar familie daar wel vandaan komen. En in Zweden leeft wel een zangeres. Haar naam is Jessica Pilnaes. En die heeft ook diezelfde CD uh, opgenomen. van Norma De Lores Ekström. En dat is ook een aardige CD geworden. En vandaar dat ik daar toch iets van wil draaien. En omdat de lente in aantocht is, there will uh, be another spring. Don't cry. There'll be another. Story. Jessica Pilnes. Norma Dolores Extreme. A tribute to Le Peggy Lee. Zeer leuk. Zeer leuk. Ze heeft haar eigen stijl natuurlijk. En ze kan goed zingen. Het eerste uur van ZFMJ zit er alweer op. En uh, maak u gereed voor de tweede uur. Na de klok van 11 uur zijn we weer terug. Het laatste nummer wat ik van u draai, voor u draai... dat is de Finephone Saxophone Quartet. Uh, met uh, een prachtig nummer. En dan ga ik dat even opzoeken. De Finephone Saxophone Quartet. Stolen Moments. En ja, dat is een Duits gezelschap. En Jim Sniderow speelt hier ook op mee. Prachtig. Tot de klok van 11 uur. En daarna het nieuws, reclame. En dan zijn we weer bij u terug. Tot straks.